10 uur en dan wel met het, het NOS journaal.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 Nederlanders zijn het ondernemendste volk van de Europese Unie. Ruim 7% van de Nederlanders heeft drie jaar of korter een eigen bedrijf... of is bezig er eentje op te zetten. Uit wereldwijd onderzoek blijkt dat Nederland op de vijfde plaats staat... vlak na de Verenigde Staten, veel beter dan tien jaar geleden. Minister Verhagen van Economische Zaken... spreekt van een stille ondernemerschapsrevolutie.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 Plus geeft meer voordeel, veel meer. Kijk maar naar onze Plus Weekend aanbieding. Barbecue Worsten, pak van vier stuks voor maar 1,99. Plus geeft meer, het weekend. En het weekend begint bij Plus al op vrijdag. Mm, ik ben dol op barbecue worsten. <tiedadio> -worsten> Het laatste uur van vandaag met straks Fred Rutte over de klinkende 5-0 tegen SV Reeds. Maar we volgen natuurlijk nog AZ tegen Adelzoend. Wat is er allemaal gebeurd, Ronald? Heel veel. Het is ten eerste 4-0 geworden een paar minuten geleden. Een uh, vrije trap die door Martens werd getrapt vanaf de rechterkant van het veld. En door Eltydorp prima werd ingekopt. Hij kwam tussen twee, drie verdedigers in het strafselgebied de lucht in. En kopte de bal naar de grond. En die bal ging naar de, ja, de uiterste hoek, zo'n beetje de kruising in. Prachtige goal van de Amerikaans, zijn tweede van de wedstrijd. Inmiddels is die uh, vervangen door Charlie Son Benschop. En is Maher voor Martens in het veld gekomen. Goed, dat wat betreft AZ. Dan zijn we inmiddels nog maar met tien Noren. Want uh, Philips, de Jamaica. ...heeft een rode kaart gekregen. Het begon bij een ingooi die de Noren mochten nemen aan de linkerkant van het veld. Vervolgens ging de bal richting Wernblom en Philips. Philips nam aan en zette vervolgens... Ja, de hand in de maag van Wernbloom. En ja, die ging wel erg theatraal naar de grond. En de eerste scheidsrechter Kelly gaf aan dat de hand van Philips dus als wapen werd gebruikt. Dat het een, een klap was in het lichaam van Wernbloom. En hij kon gelijk inrukken. Dat betekent dat Alessons deze wedstrijd met tien man vol moet maken. Ook nog eens tegen de 4-0 achterstand aankijkt. Maar laten we het lekker omdraaien. AZ zit in de groepsfase van de Europa League. Want het staat na 64 minuten met 4-0 voor de vierde goal. En dat was dus ook de tweede van deze avond. Gemaakt door Josie Eltidor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 Fair. az lustig lustiger los. Ja, dit is uitbreken met, een hoofd, uitbreken met een hoofdletter U. Het is uiteindelijk Brad Holman die het doelpunt uh, maakt. Maar het uh, gaat prima, want de AZ onderschept een, uh, een bal... nadat het eigenlijk even tegen, in de verdrukking stond... Uiteindelijk gaat de bal hoog naar Benschoop... die een kop die wel wint. Dan kan Berends weg aan de linkerkant van het veld. Meegelopen zijn dan Benschoop en Holmen. Uiteindelijk wordt Holmen gevonden... op het juiste moment aangespeeld. En als hij dan oog in oog staat met de Noorse keeper... dan wipt hij de bal, dan stift hij de bal over hem heen. Mooie goal. En de vijfde dus al vanavond voor AZ in deze wedstrijd. En zo wordt het voor de Alkmaarders... inmiddels spelen tegen 10 Nooren toch wel een gala voorstelling. Het is mooi om te zien gert Verbeek nog net zo blij met de eerste en met de vijfde goal. Dik applaus voor Brad Holman. Maar ook natuurlijk voor Berends en Benschop allemaal betrokken bij deze vijfde goal voor de Alkmaarders. Verbeek die trouwens nog een wissel heeft doorgevoerd. En ook Elm naar de kant heeft gehaald. En Clavan mag de wedstrijd dan volmaken. Nogmaals tegen 10 Noorden. Ook de Noorden hebben een aanvaller naar de kant gehaald, Barantes, Maar het zal allemaal weinig zoden aan de dijk zetten. AZ gaat gewoon rustig door. Daar waar het in de eerste helft wel heel veel balbezit had, maar heel weinig kritiek. En het eigenlijk niet helemaal naar behoren presteerde. Gebeurt dat in de tweede helft wel. En kan het zomaar zijn dat het publiek vanavond verwend wordt. En dat er nog wel een goaltje gaat vallen. Klaar van inmiddels namens de Alkmaarders vindt Paulsen. Die steekt nu aan de linkerkant de middenlijn over. Ja, zijn paas is niet goed. Was bedoeld voor Charlie Sonbenschop Die dus in het veld is gekomen voor de tweevaardig doepen te maken. Josie Elty door. Maar het inleveren betekent wel dat de Noorden misschien iets kunnen gaan bedenken. Vanaf het middenveld zal dat dan moeten gebeuren. Met Olsen, met Larsen. Die zojuist voor Bardantis in de ploeg is gekomen. En nu met Jeger, De voormalige rechtsback die nu aan de linkerkant staat. En zich vastloopt op Marcellus. Waardoor Hoens weer helemaal terug moet naar eigen doelman. En dan nu van achteruit kan worden opgebouwd door Talas. Maar die wordt bijzonder lastig gevallen. En snel door Benschop en um, Holmen. En dan moet de bal terug naar de keeper. En die heeft ook al last van een paniekaanval. Want Grittebuust schiet de bal over de zijlijn. Waardoor AZ mag gaan ingooien. Maher nu het balbezit heeft. En Maher, vervanger van Martens, de bal speelt naar Moisander. De aanvoerder en centrale verdediger rukt op naar de middenlijn. Geeft de bal dan naar Marcellus. Halverwege de helft van de noorden aangekomen. Berens nog maar weer eens met een actie. Goed hoor, Met een voorzet. En daar is Benschop. Die op de vijfmeterlijn staat. Wel die bal in één keer moet nemen. Die bal ook in één keer neemt. Die gaat over de goal van Alessoens heen. Maar scherp gezien door de scheidsrechter. Daar zat ook nog een been tussen van Arne Fjord. De aanvoerder en centrale verdediger. Bal is dus over Achterlijn en in een corner voor AZ. Maar Her gaat hij hier corner nemen. 20 minuten voor tijd, 5-0 voorsprong voor aanzet. En iedereen mag mee en naar voren, behalve de kleine Mooisander. Die heeft natuurlijk bij zo'n corner helemaal niets te zoeken. Maar iedereen die een beetje kan koppen, heeft zich inmiddels in het strafschopgebied van Alessoens gemeld. Daar staat ook Roy Berends, maar die moet het vooral de keeper een beetje lastig maken. En dat gebeurde net. Want de keeper liet zich wegzetten door de kleine Berends. Maar her met de corner. Komt die bal inderdaad richting Berends, wordt die net weggekopt, maar opgevangen weer aan de linkerkant door Brad Holman. De Australiër die dus net de vijfde goal maakte, nog altijd aan die linkerkant. Daar is wel hulp van Roy Berends, neemt de bal aan. Aan de voet gaat richting de achterlijn. Wil nu voorzetten met het linkerbeen. Wacht er nog even mee. Nou, daar komt die voorzet dan. Die komt bij de tweede paal. Daar gaan een aantal mensen de lucht in. Waaronder Nick Viergever. Maar die wordt op de tenen gestaan door een van de Noorse verdedigers. En ziet vervolgens dat ook diezelfde Noorse verdediger, in dit geval Tollas... de bal over de achterlijn kopt. En Maher dus zometeen weer een corner mag gaan nemen. Nog even over die rode kaart van Philips. Niet alleen een arm naar achter in de maag van Wermbloem... maar ook een been van de Jamaikaan op het scheenbeen van Wermbloem. Nou, twee overtredingen in één. Dat is ook Kelly te gortig. En dus heeft hij Philips uit het veld gestuurd met een directe rode kaart. Dan is die corner inmiddels genomen door Maher. Zien we een soort comedy capers in de Noorse verdediging. Waar iemand wil wegschieten, maar de bal niet raakt Ziet dat er heel koddig uit. Nou, uiteindelijk wordt er zomaar weer ingeleverd bij AZ. Ik hoor dat je ook mee zit te kijken, Robert. En daar ook af en toe wel op moet lachen. En dan wordt er even een overtreding gemaakt op Brad Holman. En komt er weer een gele kaart aan. In dit geval mag uh, Jalasto, dat is een van de drie centrale verdedigers... zich melden om het geel van uh, Kelly in ontvangst te nemen. Ja, Holman wordt in de diepte gestuurd aan de linkerkant. Er ligt natuurlijk ontzettend veel uh, ruimte inmiddels op het veld zo her en der. En deze Brett Holman dacht in die ruimte te gaan. Maar dan uh, had hij toch even buiten Jalasto gerekend... die in elk geval tot het bittere einde verdedigt en nog even een overtreding maakt. Wetende dat het Europese avontuur hierna toch ten einde is... en deze gele kaarten voorlopig helemaal geen schade meer opleveren. Maar her, dat is zo'n zo leuke vormgever jongen uit... Uh, de eigen AZ-opleiding. Misschien wel het grootste talent dat de club de afgelopen jaren heeft voortgebracht. Die kleine Maher mag nu die vrije trap gaan nemen. Die een meter of twee weg ligt. Bij de linkerpunt van het strafschopgebied van Alessoens. Nou, daar staan een hele kluwe spelers. Die gaat nu uit elkaar komen. En dan gaat die bal van Maher daar ergens vallen. Tenminste, dat was de bedoeling. Maar hij zelt uiteindelijk om de goal van Alessoens heen. En dus na 73 minuten geen Alkmaarse treffer. Maar voorlopig een 5-0 tussenstand. Het geduld van de PSV-fans werd op de proef gesteld vanavond. Maar met de 5-0 tegen SV Riet kregen ze alsnog een doelpuntenfestijn. Dat is mooi voor de supporters, maar vooral ook voor het elftal van Fred Rutte. Dat is tenslotte door naar de Europa League. Bas Tegler in gesprek nu met de coach van PSV. Het liedje dat de supporters zongen in de tweede helft... Brabantse nachten zijn lang, ze komen wat langzaam op gang. Ja, maar dan. Dat was een beetje PSV toch vanavond? Want het eindigt oogstrelend, maar het begint...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 dan zeg ik van, nou, dan kan ik ermee in toestemmen. Ja, maar jij zegt eigenlijk nu, blijf maar hier. Ik heb liever dat hij niet gaat, ook al staat er heel veel geld tegenover. Een heel lang verhaal, en <laughs> maar kortom, daar, daar, dat is voor mij het allerbelangrijkste. Ja. Sportief gezien zeg ik van, nee, hier blijven. En Engelaar dan? Ja, het Orlando is dus ook, uh, ook interesse. Ik weet niet of het concrete interesse is ten aanzien van... Uh, of die club zich al heeft gemeld bij ons. Dat weet ik namelijk niet, maar er is wel interesse voor en wij weten dat. En, uh, dat komt uit Zuid-Europa, begreep ik. Ja, volgens mij wel, ja. ja. En dat is afwachten dus? Ja, dat wachten we gewoon af. Maar we weten dat, dat hij gaat vertrekken. Dus, uh, en hij, hij staat heel professioneel op wat ik de ik afgelopen weken heb gezien. Maar Tafs, uh, komt hij nou? Dat weet ik ook niet. Nee, echt niet. Dat, kijk, is een, is een goede speler. Kan, uh, kan doepen te maken. Nou, en dat is een eigenschap dat, wat wij zoeken. En uh, dat kan ons helpen, denk ik. Maar uh, ik weet niet of dat wel of niet doorgaat. Daarvoor moet je bij de manager zijn. Conclusie van de avond, PSV doet morgen mee bij de loting... en daar ging het allemaal om. Conclusie van de avond, PSV doet mee met de loting... en we hebben een leuke avond gezien. Ik jou en jij mij eerder meldde ik al dat Klaas-Jan Huntelaar... vier keer heeft gescoord voor Schalke 04. Wedstrijd is inmiddels afgelopen tegen Helsinki. Het is 6-1 geworden. Dat is de grootste uitslag ooit in een Europees duel voor Schalke 04. Dat dus door is. Dat uit met 2-0 verloren. Maar de 6-1 is dus meer dan genoeg. 5-0 staat dat voor ons nog in Alkmaar bij AZ Ronald. Ja, de witte hesjes tegen die uh, de rode. Oftewel uh, AZ is veel en veel beter in dit inmiddels uh, tot de degradatiepotje gedegradeerde duel. Want daar komt een goal. Nee zeg! Het is Palsen die uh, wegdraait aan de linkerkant. Achterlijn haalt. Vindt dan Benschop. Die kan dan met de binnenkant van de voet schieten. Maar die produceert een afzwaaier die dan net langs de paal scheert. En de zesde goal blijft dus uit. Maar uh, het klasseverschil wordt misschien wel het best geëtaleerd. Door het feit dat Wernbloem de middenvelder die wij toch kennen, met name vanwege zijn beperkingen... met buitenkant voet vanaf de rechterkant voorzet aan het geven is. En Maher op goal heeft geschoten als enige diepste man van AZ. Het, ja, wat dat betreft is iedereen een beetje uit positie. En is dit dus inmiddels een trainingspartijtje met die 5-0 voorsprong... met twee doelpunten onder meer van, van LT door. Ja, en willen de Noren nog een beetje een goed gevoel overhouden... aan hun tripje naar Nederland... dan moeten ze morgen de Kaasmarkt maar gaan bezoeken of Maduro Dam. Dan hebben ze tenminste nog iets opgestoken van deze trip. Want het is duidelijk... In de eerste helft ja, kon men nog wel wat partij geven. Met name een hecht defensief blok. Zorgde ervoor dat AZ wat moeite had. Toch twee doelpunten. Toen moesten de Noren natuurlijk in de tweede helft iets verzinnen. Gingen wat ruimer staan. Gaven de ruimte weg aan AZ. En zeker toen eh, Alessons eenmaal met 10 man kwam te staan. Was het vrij bewegen voor de proef van Gert-Jan Verbeek. En dan hadden er misschien nog wel meer doelpunten gemaakt kunnen worden. Maar ja, je hoeft je op zo'n Europese avond natuurlijk ook niet te gedragen. Als Rupsje nooit genoeg. Je moet een keertje tevreden zijn. En dat zal Gert-Jan Verbeek aan het einde van deze avond. Zeker zijn. Zijn ploeg heeft het balbezit. Het zet overigens wel die prestatie van Alessoens in de tweede helft. En... Toch ook wel het gebrek aan voetbal in de eerste helft zetten die nederlaag in een uitwedstrijd wel in een ander perspectief. Want het is dan toch eigenlijk wel een schande dat AZ van dit elftal verloren heeft op het kunstgras in Noorwegen. Daar is Paulsen halverwege de helft van Alessons aan de linkerkant met hulp van Klavan. Die twee kunnen dan combineren. Klavan kan door aan de linkerkant. Wordt wel achtervolgd. Moet even oppassen. Moet dan weer terugdraaien naar uh, het middenveld. Daar waar Paulsen staat te wachten. Bal in de as geeft naar Viergever. En die verplaatst dan snel naar de andere kant. Daar staat Marcellus Daar staat ook Roy Berens. Balletje aannemen. Buitenkant voet geven aan Wernbloem. Wernbloem steekt vervolgens de bal richting Maher in het strafschopgebied. Maar dat gaat tot teleurstelling van iedereen hier. Die er tenminste nog zit. Want veel mensen hebben al besloten met 5-0. En met een tevreden gevoel naar huis te gaan. Uh, ja, gaat de vlag omhoog voor buitenspel. En gaat dit feest dus niet door. En mag die uh, geplaagde keeper, die die uh, Bust. Nog een uh, vrije trap nemen. Net iets voor zijn eigen strafschopgebied. Maar het pijpje is dik en dik leeg bij de Noren. Hebben echt geen zin meer om te bewegen. Om er nog iets van te maken. En dus staat iedereen. Een beetje in een afwachtende houding. Gaat die bal richting Dirk Marcellus. Die ja, nog wel even lastig gevallen wordt. Door Okoronkwo, die Nigeriaanse spits. Die wel hard heeft gewerkt. Eigenlijk wel alle energie heeft gegeven. Maar ook gewoon kwalitatief tekort komt. Nou, de Noren mogen nog even wat combineren. Op de helft van AZ. Het gaat uiteindelijk mis. Als aan de linkerkant iemand gevonden moet gaan worden. Of aan de rechterkant. Dat is een van die invallende verdedigers. Dat is Skagenstad. Maar die verliest de bal. En Polsen kan dan weer weg. Stuurt nu Holmen weg. Aan de linkerkant in het strafschroepgebied. Is daar een centrale verdediger. Die de bal naar mijn idee als laatste raakt. Maar de scheidsrechter Kelly ziet dat anders. Geeft het uh, aan Holmen dat hij de bal als laatste heeft geraakt. En dus geen corner voor AZ. Maar een uh, doeltrap. En zo uh, telt men hier af in Alkmaar Zeven minuten nog tot het einde. Maar uh, het doel is bereikt. AZ kan verder in Europa. AZ gaat een seizoen. En ook valt het komende half jaar spelen in de groepsfase van de Europa League. En kan met spanning morgen de loting afwachten om te kijken aan wie het gekoppeld wordt. En hoopt dan in elk geval dat het wat aantrekkelijker is dan vorig jaar. Toen men Louter oost europese ploeg getrof waar men het bijzonder lastig mee had... en uiteraard ook niet verder kwam uiteindelijk. Het is uh, met nog zes minuten op de klok 5-0 voor AZ... in deze wedstrijd tegen het Noorse Alessons. Opnieuw een medaille voor Nederland op het WK Judo vandaag in Parijs. Dit keer was Annika van Emden goed voor brons... in de klasse tot 63 kilogram. In haar rechtstreeks gevecht versloeg ze Elisabeth Willeboortse... een andere Nederlandse... en bovendien haar grote rivalen als het gaat... om een Olympisch startbewijs in deze klasse.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 Wat spookt er dan door je hoofd als je weet dat je tegen je maatje, zeg maar Elisabeth Willeboortse, opnieuw moet judoën? -en. Ja, het enige wat me door mijn hoofd spookte was ik wil die bronzen medaille. That's it. Ja. Heb je nog overwogen of is er overwogen om de coaches weg te laten? Ja, de coaches zelf hebben geloof ik, hebben het overwogen. Ik weet niet hoe dat gegaan is. Maar ze hebben blijkbaar dus besloten om wel te coachen. Ja, ik weet niet precies hoe dat gegaan is. Zilver op het EK. Nu deze plak erbij.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 Now it's solid! solid. solid. solid. Somehow we managed. We had to stick to together. Daar is een rock van Ashford en Simpson op de valreep. Ronald, nog een goaltje? Ja, we krijgen een penalty voor AZ. Ik zie Nicolas Moisander op dit moment op 11 meter staan van de Noorse keeper. En hij schiet hem keurig in de linkerhoek. En zo komt AZ op 6-0 met nog een minuut officiële speeltijd. Dan staat iedereen nog maar eens op. Om het elftal van Gert Verbeek van Beek toe te juichen. Mooi mag dus ook zijn doelpuntje meepikken. Wernbloem, de veroorzaker van deze penalty, het begint aan de rechterkant. Steekballetje van Roy Berends. Hij is er wel echt naar op zoek hoor, Wernbloem. Want er is licht contact tussen hem en Ulverstad. Maar wel binnen de 16 meter. Dus gezien de wet heeft de scheidsrechter Kelly. Meer dan gelijk dat hij de bal toch nog op 11 meter legt. En zo wordt de vernedering voor de Noorse tegenstander alleshoens alleen maar groter en groter. En had hij al veel groter kunnen zijn als Brad Holman zijn avond heeft, had gehad. Want hij heeft al twee keer mogen schieten in vrijstaande positie. Maar twee keer in de handen van de keeper. En zojuist kwam hij oog in oog met diezelfde keeper van alleshoens Krietebuust. Toen hij door Benschop voor de doelman werd gezet. En had hij net van de pasje te laat. En kon in de geel gestoken doelman uit zijn goal komen en die bal van de voeten wegplukken van Brad Holman. Een minuutje extra speeltijd gunt Kelly het publiek nog. En dat is het over en uit. En gaat AZ morgen kijken tegen wie het allemaal gaat spelen... het komende half jaar in Europees Verband. En is dit uiteindelijk toch een avond geworden... waar men met tevredenheid op kan terugkijken. In de eerste helft toch het gevoel van... ja, daar had meer in gezeten. Maar in de tweede helft doet de ploeg van Verbeek precies wat het moet doen. En benutten de geboden ruimte optimaal. Polsen nog een keer weggestuurd aan de linkerkant. De bal gaat via Noorse verdediger over de en Mag nog een keer gegooid worden... Omen met een handige beweging en Omen schiet nog een keer. En die bal die zakt wel als hij op de ja, rand van het trassumgebied staat aan de linkerkant. Maar die bal zakt wat te laat, komt terecht op het dak van het doel. En dan kan er nog één keer uitverdedigd worden door uh, Alessens... dat zich uh, verder kan gaan richten op het presteren in de Noorse competitie. Daar waar het slechts tiende staat en waar het dus uh, alle aandacht gelukkig dan maar op kan richten... en niet meer dit soort vermoeiende Europese wedstrijden heeft. Roy Berend speelt de bal nog een keer naar Dirk Marcellus. Het uh, stadion gaat springen en klappen en... Uh, uh, juicht in elk geval voor het elftal van Gertjan van Beek. Die nog altijd stoïcijns langs de kant staat. En nu ziet we dat zijn ploeg definitief verder is in Europa. Want de 6-0 zegen is een feit. Verbeek Beek gaat de hele de oud langs om iedereen te feliciteren met dit resultaat. AZ, er werd van, van tevoren verwacht dat AZ zou winnen. Maar het moest nog wel even gebeuren. Het is uiteindelijk dus 6-0 geworden. Want die twee keer scoorde is uh, Josie Eltudoor, de Amerikaan. Maar AZ gaat dus net als Twente en PSV verder in de Europa League. Het WK judo in Parijs gaat morgen verder met de klasse tot 70 kilogram. En laat dat nou de klasse zijn van de vrouw die al jarenlang het gezicht is van judo in Nederland. Edith Bos, Ze heeft in Frankrijk natuurlijk maar één doel voor ogen. En dat is de wereldtitel. Aan de vooravond van die belangrijke dag sprak Matthijs Westraten met haar. Edith, het is nu donderdagavond, half zes. Nog één dagje slapen. Ja, ja, ik heb lang moeten wachten, maar uh, ja, nog één nacht ja, gaat snel, hè? Morgenavond, ook omstreeks uh, deze tijd, spreken we elkaar weer. Hopelijk met een mooie gouden plak om je nek. Is er iets nu wat dat nog zou kunnen weerhouden? Ja, nou, daar moet je niet al te veel over nadenken, volgens mij. Want er zijn heel veel factoren wat nog een rol zou kunnen spelen in wel of niet goud. Ja, fysiek ik... bijvoorbeeld? Nee, fysiek niet. Nee, ik, Fysiek ben ik gewoon super... En uh, ja, mentaal ook. Ik heb er weer onwijs veel zin in, dus dat is hartstikke goed. Uh, maar ja goed, de dag van morgen, weet no je weet nooit wat zo'n dag gaat brengen. Dus uh, we zullen het zien, maar in principe is er, zijn er geen rimpeltjes. Uit, het is helemaal vlak, dus alles is goed. Dus als ik morgen in balans ben, uh, ga ik een heel eind schoppen. Er zijn judoka's die willen hun loting niet zien, daar hoor jij niet bij. Nee. Jij kent hem. Uh, ja, zeg het maar, wat vind je ervan? Nou, ik denk dat het slechter had gekund. Uh, maar goed, uh, ja, als de loting eenmaal staat, dan is het nooit leuk dat je tegen iemand moet. Want dan, ja, dat, dan is het zover. Dus dan komt op een gegeven moment die dag en die partij dat je, dat je, dat je moet. Nou, ik moet eerst tegen een meisje uit Kazachstan. Die ken ik. Daar heb ik vorig jaar in Tokio tegen gejudoot. En uh, ik heb niet verder gekeken dan de tweede wedstrijd. Als ik de eerste wedstrijd mocht winnen, dan moet ik de tweede tegen Chinezen. Die is wel lastig. Daar heb ik in Moskou dit jaar tegen judo'd. En dat was nipt. Dus, uh, maar in Moskou was ik niet op mijn best. En nu wel. Dus uh, laat maar komen. Ja, nou, daar zeg je iets. Want op het moment dat je die loting dan ziet, scannen jouw ogen dan niet heel snel? Toch stiekem even naar die ene naam? Nee, want uh, die ene naam staat uh, eerste en ik staat tweede. Dus wij staan niet bij elkaar aan de kant. Dus dat is niet belangrijk. Je komt elkaar sowieso pas in de finale tegen. Ja, als we allebei uh, alles winnen, dan komen we elkaar in de finale tegen. Ja. Je blijft netjes nuanceren, hè? Absoluut. Ja, nee, ja, kijk, weet je, judo... Is bescheidenheid? Is... Ja, dat denk ik wel. En judo is toch gewoon judo, weet je. Dus zij kan een fout maken en ik kan ook een fout maken. En uh, je weet nooit hoe zo'n dag gaat lopen. Dus uh, ik zeg gewoon, beginnen vanaf het begin. Niemand onderschatten, ook niet de nummer 121. Mijn eerste partij is gewoon... De eerste finale van de dag. En ik hoop dat er vijf finales komen. Je bent Europees kampioen. Is dat anders om dan aan zo'n toernooi te beginnen? Nee, voor gevoelsmatig niet. Ik begin gewoon als Edith en uh, ja net zoals alle anderen eigenlijk. Ik voel in ieder geval niet druk van dat ik Europees kampioen ben. Laten we het zo zeggen. In februari waren we hier ook. Uh, we gaan het er niet uitgebreid over hebben. <laughs> Maar uh, we weten allemaal dat je toen op een zeker moment bent, uh, bent afgehaakt. Uh, nogmaals, daar gaan we het niet over hebben. Wat voor mij wel even belangrijk is, is de reden dat jij toen tijd bent gestopt... had te maken met dat jij niet alles wilde verklappen. Je had een bepaalde nieuwe tactiek uh, ontwikkeld, die wilde je niet al uh, prijs geven. Ja, morgen ontkom je daar niet aan. Ja, hoe zie je dat voor je? Ik bedoel, uh, gaat dat uh, weer zo werken of hoe moeten we dat zien? Nou, de tactiek is helemaal sinds februari van de baan, want dat was toch niet echt mijn ding. Uh, maar, uh, ja, weet je, het komt allemaal aan op hele kleine dingetjes. Weet je, zij weten allemaal dat ik links ben. Zij weten dat ik twee beenworpen doe en een heupworp. En ik weet ook wat zij doet. Dus uh, dan moet je onderscheiden in de hele kleine dingen. En dat is dus extra hard zijn, uh, fysiek echt superieur en gewoon rechtop blijven staan en doorgaan. En dat geldt voor alle andere judoka's ook. Tuurlijk, ik ben ook bezig met nieuwe worpen. Nou, die probeer ik dan, uh, ga ik niet morgen proberen natuurlijk. Maar uh, uh, misschien zijn er nog dingen die ik binnen nu en een jaar aan kan leren. En dat hoop ik ook gewoon. Maar uh, nee, dat, uh, dat ontwijken dat, uh, of de afspraak die ik toen met Marjolein en Chris gemaakt heb... Uh, die maken we gewoon niet meer, omdat dat gewoon helemaal niet mijn ding is. En ja, weet je, één keer meer of één keer minder. Als je er nog één of twee keer tegenkomt, dan kun je wel oefenen. Je loopt wel heel wat jijtjes mee, dat weten we inmiddels ook wel. Eh, je bent dus Europese kampioen. Merk je dat als je hier rondloopt? Merk jij aan de andere judoka's, als je hier door die hal loopt... Merk je dat mensen jou kennen en dat ze weten wie ze voor zich hebben? Nou ja, de mensen zeg maar, van de judowereld zelf wel. En uh, ook uh, zeg maar, echte fans, want la laten we wel wezen in Frankrijk hebben we heel veel judofans... Uh, maar wat ik voor mezelf eigenlijk best wel speciaal is, is dat mijn eerste WK in 1997, die was ook in Parijs. En toen deed ik mee als 17-jarige en toen was het echt voor mij wow. En echt het Walhalla. En toen stond ik echt in die zaal en dacht ik, oh, wat is het hier groot? En ja, dat is toch wel speciaal. Want als je nu terugkijkt wie er 14 jaar geleden meedeed en wie er nu meedeed, ik denk dat ik misschien de enige ben van het hele deelnemersveld. Ik durf het niet met zekerheid te zeggen, maar ja, dat geeft wel een speciaal gevoel. En aangezien ik... Ja, niet nog 16 jaar doorgaan, dat heeft er toch wel een soort van iets speciaals. Een gevalletje van de cirkel is rond. Ja, nou, nou niet helemaal hè, moet, ja. de cirkel moet nog iets groter naar Londen toe. Hey, um, ja, we hebben het al uh, zijdelings over haar gehad. Haar naam is nog niet één keer gevallen, uh, hoe toevallig dat ook mag zijn. misschien wel helemaal niet. En uh, Lucie de Kos, want daar hebben we het nu natuurlijk over. Als ik dan toch even mag dagdromen, is dan een finale tegen haar en die uiteraard winnen. Is dat voor jou het ultieme WK hier? Ja, dat zou het ultieme WK zijn. Want het is sowieso niet makkelijk uh, om tegen een Française in Frankrijk uh, te winnen. Dus je moet dan ook echt, echt iets laten zien, want je moet echt laten zien dat je beter bent. Uh, dus dat zou, het, ja, dat zou wel het ultieme zijn. Maar als zij niet in de finale komt en ik wel en ik win, dan uh, zou ik het ook wel heel ultiem vinden. hoor. Ik zei het, het is donderdagavond, nog één nachtje slapen ja, en nog één avond. Hoe ziet die avond eruit? Ja, echt boring. Ik ga echt gewoon zo meteen nog wat eten. Want ik heb net gewogen en ik woog 70,1. Dus ik ben eigenlijk als goed op gewicht. Dus dat is heel positief. En dan ga ik mijn tas inpakken. Nou, dan ga ik een beetje rekken. Dus dan ben ik daar een half uurtje mee bezig. En dan ga ik gewoon ja, domme series kijken op tv... totdat ik moe word en dan slapen. En dan morgen, hoe laat op? Kwart over zes, denk ik. Ja. Wegen en dan gaat het beginnen. Ja, wegen en dan uh, lekker ontbijten en rustig douchen naar de zaal. En dan uh, ja, lekker, uh, lekker alle energie stoppen in alle wedstrijden. Edith Bos tegen uh, Matthijs Weststraat een kwart over zes op. En dan begint hopelijk een lange dag tot aan de finale. In die klasse tot 70 kilogram.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 free Raccoon en uh, took a hit. Het was eigenlijk best wel een mooie sportdag uh, voor Nederland. AZ door naar de groepsfase van de Europa League. PSV door naar de groepsfase van de Europa League. We hadden brons bij het WK judo voor Annika van Emden. En we haalden de EK-finale bij het hockey met de vrouwen. Vanaf de tribune zag vervolgens de bondscoach Max Kalders dat Duitsland de tegenstander wordt. Gerrit de Groot blikt alvast met een vooruit op die confrontatie. Ja, Max, eerder vandaag al geplaatst. Jullie voor de finale nu... Is er een beetje een Duits feest? Ja. Want we weten dat Duitsland uh, de finale wordt een klassieke Nederland-Duitsland. Ja, heerlijk. Uh, eigenlijk hadden we gehoopt voor zo'n uitslag. Uh, we willen gewoon uh, spelen, graag die potje. Het is een super potje te spelen, ja. Was je onder de indruk uh, van Duitsland in de wedstrijd tegen Spanje? Ja, zo'n hele stucke plug. Um, Spanje heeft wel super gedaan in het toernooi. En, uh, um, het kost Duitsland heel veel moeite om ze door te breken. Alleen uh, ze zijn ongelooflijk dynamisch in hun spelstijl. En dat is iets dat wij daar uh, zeker van kunnen leren van de Duitsers. Het uh, wordt een uh, stugge wedstrijd zondag, zaterdag. Duitsland als tegenstander, Nederland-Duitsland, altijd een speciale wedstrijd. Ja, zeker. Dat zijn hele leuke potjes. Ze willen voor ons winnen, wij willen voor ons winnen. En, uh, uh, ja, de buren. Dus echt, uh, we moeten vriendelijk zijn met de buren. Maar ook toch nog uh, ja, echt... Uh, we de hebben het mooie de huis, zeg maar. <laughs> nou, er zijn er al heel wat uitgevochten, hoor. Nederland-Duitsland in het verleden ook. Ja, het ja. is een wedstrijd met veel emotie. Ja, dat is absoluut zo. En, um, alleen, uh, goed, we kennen, we kennen de, de coaches gewoon goed. En de spelers kunnen ze elkaar heel goed. Dus wat dat betreft, uh, willen we willen van elkaar gewoon winnen. Maar meer, meer niet. Um, wat moet Nederland gaan aanpassen als ze tegen Duitsland gaan spelen? Of wil je hetzelfde gaan spelen als vandaag tegen Engeland? Um... Ja, ik denk dat we gaan nog steeds, zoals elke wedstrijd onder mijn leiding, we gaan uh, zeg maar, vanaf ons eigen spel gewoon echt te gaan, uh, gaan te spelen. Uh, je waar we kunnen de uitslag gewoon echt de pijn uh, geven. En waar moeten we op, op, op, op letten is dat uh, Keller, het is de beste speler van de wereld uh, de laatste jaren zeker weten. ruim ook. Uh, en vandaag daar gebeurt al het gevaar. Als de Keller met je eruit is, volgens mij een grotere kans om mensen te verslaan. En we denken dat achterin kwetsbaar zijn, dus uh, daar gaan, gaan, gaan we voor. Ver verwacht je veel publiek hier. Eh. Ik denk even aan gisteren, toen er, toen er zo'n 1200 Belgen hier waren. 1200, 1500 Belgen die het stadion helemaal op zijn kop zetten. Dat, dat hebben we nog niet gezien. Hè? Het Oranje Legioen heeft het een beetje af laten weten tot nu toe. Nou, maar nu is het ik is dat nu alle clubs zijn in voorbereiding. Dus uh, de wedstrijden gaan vallen op een dinsdag, op een donderdag, op, op, op een zondag. Op het moment dat de clubs moeten spelen, dat begrijp ik wel. Alleen zaterdag is een, uh, geen wedstrijd van senioren teams. Dus ik verwacht dat misschien veel van de teams uh, komen kijken. En hopen dat we komen kijken. En uh, ik hoop dat heel veel mensen komen hier. Om, uh, om ons aan te moedigen. Je kan ze gebruiken. Zo, zeker weten ja. Oké, okay, we zien elkaar zaterdag. Bedankt hè. Max Kalders was dat tegen Gerard de Groot. Even kijken wat er allemaal in de Europa League is gebeurd. Uh, lang niet alles gaan we vermelden natuurlijk. We halen de krenten eruit. Gregor van Dijk heeft met de Cypriotische Larnaca... Uh, het Cypriotische Larnaca... naar de poolfase van de Europa League geschoten. Hij benutte twee penalties. Larnaca won met 2-1 van Rosenborg. dat ze dit jaar dus voor het eerst sinds heel lang geen Europees voetbal speelt. Nog beter van de, uh, dan Van Dijk deed Klaas-Jan Huntelaar het. We hadden het er al over. Hij benutte ook twee penalties, maar scoorde daarnaast nog twee keer. Hij uh, droeg dus vier goals bij aan de 6-1 overwinning tegen HJK Helsinki. Ondanks de 2-0-nederlaag in Finland gaat Schalke dus makkelijk door... Problemen waren er bij Panitinaikos tegen Maccabi Tel Aviv. Het Griekse publiek sloeg aan het vechten... toen de Israëli's op een voorsprong kwamen door een goal van oud-azetter Medoyanin. Daardoor waren de Grieken na de 3-0 in Tel Aviv al zo goed als uitgeschakeld. De scheidsrechter staakte het duel korte tijd. Goed nieuws was er voor de Belgen. Alle drie de kandidaten zijn door. Anderlecht, Standard Luik en Adri kosters Club Brugge allemaal in de groepsfase. Dat geldt niet voor de voormalige Ajax-keeper Martin Hij vlogen met AS Roma uit tegen Sloan Bratislava. En Glasgow en Celtic zijn er allebei uit. Glasgow speelde 1-1 tegen Maribor, Slovenië. Na een 2-1-nederlaag uit. En Sion, FC Sion uit Zwitserland won met 3-1 van Celtic. Terwijl het 0-0 was in de eerste wedstrijd. Dus zowel de Rangers als de Celtic liggen eruit.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 Could it be able to recover?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 In het. En uh, Old Town. We gaan nog even terugblikken op die mooie overwinning van uh, AZ tegen Alen Soens, 1-0 Wernbloem 2-0 Altidoor. 3-0 Martens 4-0 door 5-0 Holmen en 6-0 mooi Zander. Uitblinker was toch wel uh, Roy Berends Hij verhaalde de Heerenveen voor AZ en met zijn nieuwe ploeg plaatste hij zich dus voor het hoofdtoernooi van de Europa League. En hoe? Het werd dus 6-0. Rolf Fleur, nu in gesprek met Berends. Eerste Europa Cup wedstrijd 6-0. Ja. Nou, dat ligt niet aan mij. Hoor. Ik denk dat we goed spelen. En uh, dat is heel het team en niet alleen aan mij. Maar ik ben blij dat ik, uh, dat ik iets bij kan dragen. 90 minuten en x-aantal assists. Je kan niet ontevreden zijn. Nee, ik kan zeker niet ontevreden zijn. En alleen, uh, nu is het nog hard op, uh, op een doelpuntje. Maar ook zondag dan maar. je te het om die penalty te nemen? Nee, het kribbelde wel. Maar bij Ereveen uh, nam ik ze wel altijd. Dus uh, ik heb wel het gevoel naar die bal te lopen. Maar... Ja, dat is nog te vroeg, denk ik. Moet even in de hiërarchie nog stijgen? Ja, ik sta de laatste, dus uh, nee, dat komt al ooit een keer. Was je bang voor de 90 minuten? Nee, dan niet. Ik, uh, ik had na ANC wel wat uh, wel vermoeidheid. Maar ik voelde vandaag voelde ik me weer goed, dus uh, is prima zo. Je hebt in Noorwegen op de tribune gezeten. Is het niet eigenlijk een schande dat AZ daar heeft verloren? Ja, dat... nou, schande wil ik niet zeggen. De omstandigheden waren daar heel anders. En uh, je speelt op kunstgras daar zo. Het uh, was niet in ons uh, een voordeel blijkt wel. En, uh, vandaag, uh, vandaag speelden ze zelfs met vijf verdedigers en dus, uh, we hebben ze toch kapot gespeeld. Dus dat uh, vind ik wel knap. In het begin leek het nog even een wedstrijd te worden, maar in de tweede helft ja, was het. Uh... En in richtingsverkeer heet dat, geloof ik, hè? Ja, zeker. Maar als je, als je sommige aanvallen zag de eerste helft al met volgens mij en Holmen. Ja, dat is gewoon genieten. En dan, uh, ja, tweede helft, dan loop je eroverheen. Dan worden ze wat vermoeid en uh, volgens mij gooien ze een spits erbij in uh, de tweede helft. Dus ja, dan wordt het wel makkelijker voetbal en daar uh, hebben, uh, hebben we goed van geprofiteerd. Hoe ver ben jij nou bij dit aanzet? Ben je nou al helemaal uh, op 100 Nou, dat denk ik niet. Ik, uh, je bent pas 100 als je x aantal wedstrijden achter elkaar hebt gespeeld. En ik heb nu pas anderhalve wedstrijd gespeeld. En ik wil kijken hoe ik herstel nu naar deze pot. En dan uh, naar zondag toe, want het is ook weer kort dag. En, uh, maar dan gaan we alles aan doen om weer helemaal fit te zijn. Ben je er bang voor? Nee, daar ben ik niet bang voor. Je hebt toch bijna toch de hele voorbereiding meegemaakt? Ja, zeker wel. Maar een wedstrijd spelen is anders dan alleen maar trainen. En, uh, ja, uh, als je de eerste wedstrijd op de bank zit... en even een paar trainingsdagen niet gehad hebt... en nou gelijk volle bak is toch uh, wel even iets anders. De buitenwacht zal zeggen, zie je wel. Aanzet met een echte echt rechtsbuiten Roy Berens... Ja, die hebben ze nodig en dan gaat het veel gemakkelijker. Nou ja, goed, ze waren, ze waren gelijk dringend om mij, of ze wilden mij graag hebben, gelijk. Dus uh, ja, voor mij is het dan om te wijzen dat ik een meerwaarde ben en daar uh, probeer ik alles aan te doen. zit je, je dat je meteen gewoon in de basis staat na één uh, optreden tegen NEC. Ja, nee, dat is een keuze van de trainer. Ik probeer hem zo moeilijk mogelijk te maken en ik moet blijven presteren om blijven te spelen. Dus uh, ik zal er alles aan doen. Alleen nog wachten op het kooltje? Ja, zeker. Even wachten nog. Voorlopig zes Europese wedstrijden. Had je, had je er al een beetje op voorbereid waar je het liefst heen wil? Nee, dat niet. Ik heb er helemaal niet over nagedacht. Maar uh, het belangrijkste was dat we, dat we deze wedstrijd moesten winnen. Dat hebben we gedaan. En uh, vandaag zien we al verder. En, uh, ja, je bent toch een aanzet om Europees voetbal te spelen. En dat is wel lekker dat het nu al gaat gebeuren. Roy Berens tegen uh, Rob Fleur. We hopen zo ook nog Gert-Jan Verbeek nog even aan u te kunnen laten horen... voordat het zover is, even kijken wat Ajax moet doen... in die groepsfase van de Champions League. begint in ieder geval allemaal op 14 september... met een thuiswedstrijd tegen de Olympique Lyon. Op 27 september volgt dan de uitwedstrijd bij Real Madrid. De ploeg uit de Spaanse hoofd dat is ook de laatste tegenstander van Ajax. Dat is op 7 december in de Arena. Dus uh, voor de liefhebbers, 27 september uit Real Madrid voor Ajax. En vervolgens dus op 7 december thuis in de Arena bij deze. Goed, dan gaan we, ik had het beloofd, Gert-Jan Verbeek, de trainer van AZ. Hier is hij met Rob Fleur opnieuw. gert Verbeek, gefeliciteerd, 6-0... Maar plaatst het nou eens in de werkelijke klasverhouding? Dit is de klasverhouding. Is er dan niet die uitwedstrijd? Komt die dan niet in een heel ander daglicht te staan? Ja, maar dat heb ik je gisteren al verteld. Alleen je moet alleen oppassen, hè? want ik heb ook een keer uh, iets gezegd over, uh, over Willem II verleden jaar te verloren. Dat is ook voetbal. Maar je kon in die uitwedstrijd, ondanks dat wij niet goed speelden, vond ik, vond ik wel dat wij beter waren dan alles hoed. En dat we ook meer kansen kregen, dat bleek ook wel in de videoanalyse. Alleen uh, de, uh, ja, je, je, je, je verliest, en, en dan is het een heel teleurstellend uh, idee. Hè, want het commentaar zou ook anders zijn als het alleen 1-1 was gebleven. Maar het moest wel heel raar gaan worden, wij hier door deze ploeg uitgeschakeld worden. Maar je houdt altijd een slag om daar, want het, het is en blijft voetbal. Heb je momen, enig moment getwijfeld? Het lijkt me niet, hè?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 En maar ja, zo Laf en, en, en Peter Bosch die had van de laatste, bij de eerste wedstrijd van, van hij het over scheidbakkenvoetbal. voetbal. Nou, dat is dit natuurlijk ook. Als je zo'n 2-1-voorsprong gaat verdedigen, ja, dan, dan moet, je dat tegen ons, moet je dat niet gaan doen. Dus dat was een totaal verkeerde strategie. Maar afijn, dat is de verantwoordelijkheid van de coach van uh, Adersoend. En, uh, en je wordt dan een beetje geholpen door een snel doelbeleid uit een, een spelafvatting. Maar afijn, ah, daar trainen ook veel op. En dat is ook een, een kwaliteit.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 Dat moet anders en uh, daar zijn we druk mee bezig om dat een uh, andere winning te geven. En gelukkig kunnen we ons dat uh, nog een aantal keren uh, laten zien... dat we, dat we leren van, uh, van die uitwedstrijden Europees. Gert-Jan Verbeek, morgen dus uh, in de koker. Nou, hij niet zelf, dat begrijpt u, maar de naam AZ wel. De loting vindt plaats om 1 uur. Reacties op die loting morgenavond in een extra NOS langs de lijn. Die begint om half negen. Daarin ook Ajax-Vitesse, uh, over mooie affiches gesproken. Morgenavond, aftrappen 8 uur. En de Supercup in Monaco, kwart voor negen. Tegen Barcelona, tegen Porto. Dat allemaal morgenavond. Ongetwijfeld ook een terugblik op uh, Nederland-België... halve finale hockey bij de mannen op het EK. Zometeen uh, Chris Keijnen in Met het Oog op Morgen. Daarin ongetwijfeld veel aandacht voor de situatie in Libië. Ik wens je nog een heel fijne avond. Luizen in de pels.